De Nederlandse handbalsters zijn het WK in Brazilië teleurstellend begonnen. Oranje verloor tegen Spanje met 34-27. De beste vier in de pool van zes gaan door naar de knock-outfase. En het duel tegen Spanje werd vooraf gezien als cruciaal. Er doen 24 landen mee aan het WK handbal voor vrouwen. De nummers 2 tot en met 7 mogen meedoen aan het Olympische kwalificatietoernooi. Het weer, bewolkt en in het noorden lokaal en buiten is zo'n 6 graden. Ook overdag bewolkt en kans op regen staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN 4.7. Dit uh, nou? de derde, hè, geloof ik. Even kijken, weer. Onthoud ik dat soort dingen nooit. Dat is nou twee of drie. Even kijken. Vier! <laughs> Grappig. Het is al vier Ja, je, de vier morgen. Oh ja, morgen is Sinterklaas het ja. ook. Ja, ja dat is ja. ook zo. Um, we zijn op zoek naar het hoogtepunt van, uh, van 2011 in dit programma. En uh, als je dan even bijvoorbeeld uh, bij Wikipedia intikt, 2011. Nou, dan zie je dat er veel gebeurd is. Joh. Dat, is, ja, niet, dat is... Echt, het is echt. Noem eens wat. Noem eens wat. Nou, zou ik, zou, zou ik, zou ik gewoon. Ik, ik doe even de maand januari alleen al. Hè? Dan heb je, krijg je een beetje een beeld van wel, hoe, hoe krankzinnig veel er is gebeurd. Je had, in, in januari had je bijvoorbeeld uh, uh, Tunesië. Hè? Ben Ali die daar is uh, weg, uh, weggejaagd. En je had uh, al die overstromingen in uh, Rio. Je had. Uh, even kijken hoor. Wat had je nog meer. Uh, oh ja, die belspellen. Van uh, de Vlaamse televisie, weet je dat nog? Met Basta? Het hele nee, verhaal. Dat is me alweer Ja, dat is schoten. allemaal, allemaal belspellen van de Belgische televisie afgehaald. Maar nou, dat is natuurlijk niet zo enorm uh, nieuws, maar toch. En je hebt, uh, oh ja, die schietpartij in, uh, in, uh, in Tuxen was dat. Oh, met heftig. die democratische uh, dame die is neergeschoten. Ja, in haar hoofd. En ja. die uh, nu sinds kort weer uh, een beetje op, uh, op uh, tv met allerlei interviews uh, verschijnt. En dat gaat best goed met ja, haar. Ja, zeker. En daarna werd het februari. Toen kregen we uh, Mubarak en Egypte allemaal en zo. En toen kregen we nog die... Uh, dat ben je misschien ook vergeten. Ik was het wel vergeten namelijk. Nou, Nieuw-Zeeland. Die enorme aardbeving daar in, oh, in Christchurch. Joh. Joh. Nou echt, je kunt doorgaan. Als je, het is echt niet normaal hoeveel er is gebeurd dit jaar. Dus ik dacht, nou, op zoek naar het hoogtepunt. En ook het dieptepunt. Nou, Nou, nee, laten we het bij het hoogtepunt houden. Hoogtepunt, dus dat was leuk. Positief, Ja, he? hoogtepunt. Ja. Hoogtepunt van, uh, van 2011, dus mocht je daar een idee over hebben, wel even 0801-121, En dat, uh, dat mag dan zeg maar de categorie uh, nieuws slash algemeen zijn, maar het mag ook de categorie persoonlijk zijn. Dus, uh, ja. En in mijn categorie persoonlijk moet natuurlijk mijn huwelijk. Dus, uh, <laughs> je ja. zegt het, nou, maar er is wel veel getrouwd hoor. Ja? Prins William Kate was je natuurlijk een ding. Door, ja. Jolante en Wesley, was dat ook dit jaar? Ik. <laughs> Volgens mij was dat dit jaar in juli. Ja, zou in juli was ja. dat. Ja. En Kim Kardashian natuurlijk. Die, uh, die is ook weer gescheiden. In toch? totaal 72 dagen lang getrouwd. Het was wel echt een, uh, een beetje. Een huwelijk. Ja, voor, voor de huwelijken was het een goed jaar in ja. 2011. Zeker. Wat was jouw? Uh, nou, laten we eerst het persoonlijke hoogtepunt doen. Ja. Nou, persoonlijk persoonlijke hoogtepunt is uh, natuurlijk dat ik de liefde van mijn leven heb ontmoet. Dat moet je dan zeggen ook. Nee, ja? maar dat, ik voel dat ook echt zo. Ja, zeker, ja ik ja? voel dat ook echt zo. Hmm. Dus uh, na, na een leven lang van miserable dating... Nee, dat is niet <laughs> waar. Ik heb het hartstikke leuk gehad als vrijgezel in mijn dating life. En, uh, toen, toen je toen, nog jong was. Ja, toen ik nog de oma praat, toen ik nog jong was. Ja. Uh, en natuurlijk ook relaties gehad. De ene uh, iets rampzaliger en de andere weer iets minder rampzalig. Maar nu heb ik echt hele leuke, leuke... Fijne liefde. Ja. Je mag het natuurlijk nooit zeggen, maar misschien is dit hem wel. Ja, joh. Hem. Ja? hem. Wat was dan het moment dat je. Dat moet je dan dit jaar zeggen. Wanneer kregen jullie iets met elkaar? Begin van het jaar al, hè? Ja, ik. in het begin van het jaar. Nou ja. Wat was dan. Het, na hoeveel uh, tijd dacht jij van. Nou, misschien. Nou, dat is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten, maar we zijn vrij snel samen op vakantie gegaan. Oh, dat is altijd een break Ja, hè? ja. Of, en er uh, uh, waren mensen die zeiden heel goed, want dan leer je elkaar kennen. En andere mensen zeiden, nee, nee, nee, nee. Want dat, dat, dat overleeft zo'n relatie niet. Nee. Maar uiteindelijk hebben we echt de time of our lives gehad. We zijn hmm. uh, naar Bali geweest en naar Jakarta. Gelukkig wat langer naar Bali dan naar Jakarta. Um, Bali natuurlijk echt het vakantiegevoel. Ja. En het was fantastisch leuk. Ja. Nou, ja. Dat zit dus wel snor. Ja, dat trailers, moet jij dan weer voor zeggen. Voor 2012. maar <laughs> wat, uh, wat nou, uh, wat nou uh, het, het nieuws algemeen? Ja, ik vind dat echt heel moeilijk. Er is zoveel voorbij gekomen. Nou, jij noemde al wat dingen op. Het hele, de hele Occupy-beweging. Oh, ja, ja. Waar we tegen het kapitalisme strijden. Nou, dat, dat is wel... Ik kan me wel voorstellen dat ik dat daar later nog over praat. Ja? De hele Egyptische... De, of Egyptisch, de hele Arabische lente. Ja. Daar, kan ik me ook wel vertellen van, daar kan ik me ook wel van voorstellen. Dat ik dat dan ook nog tegen mijn kinderen vertel. Maar ook Beyoncé die aankondigde dat ze zwanger was. Is ook heel belangrijk. Bij de, bij de VMA's geloof ik, en van de show. Schreef ze over de buik heen. Oh, man, oh. tranen. tranen aandachtshoer. Oh, oh, oh. oh, oh. oh. oh. oh. een andere oh. mening hierover. Oh, oh. aandachtshoer? <laughs> ja, vond ik een beetje, ik dacht van, nou, nah, kom op, Beyoncé. Ja, maar als je zo'n grote popster bent, dat is er, dan moet je je toch vertellen... Dat je zwanger bent. Mensen gaan dat zien als je een vrouw bent. Ja. Je bent zwanger. Ja. Dan was dit toch best wel chic. Ze wreef gewoon over de buik. En wat is er nou? Wat, wat, wat, hoe had ze dat dan moeten doen? Nou, ja. Had ze niet gewoon kunnen zeggen tegen. Uh, uh, gewoon in de krant. Van... Hey, maar weet je hoe lang er al gespeculeerd wordt over wanneer zij nou. Zwanger? Zij is al 19 keer of zo zwanger verklaard de afgelopen jaren. Ja. Nu nam ze toch het gewoon in haar eigen handen. Eier over de buik. Ik vond Jas wel chic. Maar ja, dat, wij zijn het wel over. Dat is zo vaak. Ja. Over. Oh ja, daar moet ik nog even over terugkomen. Gaan we het he? hebben over Bluff? Ja, zeker. 4-7. Luke Kink: Echt. Damn you, Gers Pardou. Oh, gaan we het weer hebben over Gers Pardou? Echt. Sinds ik uh, dus vorige week dat, uh, dat liedje heb gedraaid. Uh, Zit het in je hoofd? Zit het in mijn hoofd? <laughs> al een, een week niet, lang? Ik krijg er niet meer uit gewoon. En gisteren betrapte ik mezelf erop dat ik... Ik uh, uh, uh, uh, bedoel, we hadden, vorige week hadden we echt een enorme discussie over Gerst Doel en, en de teksten die in zijn liedjes zaten. Ik bedoel, dat met die Beyoncé. Ik vond het ook wel chic, hoor. Dus laten we dat... Uh, ik, vond, ik vond, het ook wel, ik <laughs> Nu zet je loop op, je met de paai. Een beetje, ik zat, nee, ik zat je een beetje uit de kast te lopen. Okay. Maar uit de tent te lopen. Maar uh, met Gerst Doel had ik echt... Had ik, echt uh, ik was van overtuigd dat mijn mening dat, het wel, dat ik daar wel achter zou blijven staan. Ook omdat ik... Ik vond het gewoon echt een stomme tekst. Van, uh, uh, ik hou van jou, de lucht is blauw, ik blijf je altijd trouw en uh, ik neem je de groetje is miauw. En, uh, <lacht> uh, uh, en ik neem je mee. Ee, ee, ee. E. En toen dacht ik, nou ja, nee, dat vind ik ook echt niet leuk. Dat vind ik echt niet leuk, dacht ik. Maar ben je, nou van je, ben je nou van je religie afgevallen? Ja, want ik zat dus gisteren, ik, ik, ik uh, moest naar Eindhoven. Dat is nog een heel ander verhaal, vertel ik straks wel. Maar de, de, uh, uh, ik zat in de auto en toen, dacht, en toen betrapte ik mezelf erop dat ik... Ik zat gewoon mee te zingen met het liedje. Ah, oh, je ik bent in, bekeerd geraakt, Ja, hè? en toen dacht ik ineens van, het is misschien niet eens zo'n enorm slecht liedje... Uh, de misschien test. moet je even je excuses aanbieden aan Gers. Nou, en, en toen dacht ik nog in de auto van... misschien moet ik maar eens keer mijn excuses aanbieden aan Gers. Want ik heb ook best wel veel gezeik over gehad. Ook zo wel mailtjes en Twitterberichtjes van mensen. Die Echt, dan, ja, die allemaal boos natuurlijk weer en zo. Uh, dus, en hij is toch wel... hij uh, staat nu ook in de top 5 hoorde ik dan bij uh, op de radio. Dus ik nou, heb veel macht. Dus dat is toch een beetje dat je denkt... nou, <lacht> misschien nou, gaan moet, we, moet je uh, dan toch maar vrienden blijven. Maar steek mij even van nou, en, heb, dan dus, dan heb dan ik dus iets man. bedacht. Ik, het is niet dat ik mijn... Uh, ik vind nog steeds stomme teksten. Zo begin ik wel. Ik vind nog steeds. op tafel. Zo. Hij vindt het nog steeds stomme teksten. Ik vind nog steeds stomme teksten. Ik neem je mee en ik hou van jou luchtblauw. Ik vind nog steeds debiel, maar ik snap nu wel sinds gisteren dat het een hit is geworden en dat mensen het leuk vinden. Snap je? Is dat je excuus? Dat is mijn excuus. <laughs> dat vind ik heel wat. Weet je hoe, hoe fel ik vorige week was? Ja, je, je trok me bijna mijn uh, ja. designer weave uit mijn kont. Zo, dacht ik wel. Nee, maar ik was echt wel fel erop. Maar nu, uh, ik ben al een beetje, een beetje bijgedraaid. Wat S betreft Gerrit. En, en beluf? Ja. <laughs> nee, weet je. Word wakker rond de zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte.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 ik Ook weer in je hoofd. Trouwens, het is uh, een bijzondere maand. Het is namelijk december en dan, uh, nou, traditie dit programma, gaan we dan altijd aftellen. Nou ja, dit is eigenlijk pas de tweede maand december die dit programma meemaakt, maar goed, dat doet toch helemaal niet toe. Um, en daarom hebben we uh, deze uh, maand um, vanavond Crack the Playlist met jou, met de luisteraar. En dan mag jij dus je liedje uitzoeken, uh, het leukste liedje van 2011 graag. Dus dat kun je nu alvast doorbellen, 0800 121. En denk dan meteen even na over het hoogtepunt van, van jouw uh, jou, ja, jou jaar. Uh, en dan volgende week is er een, uh, is er een Franse editie. Fissure uh, de la de selection muziek. Hadden we bedacht, zoiets? Uh, dat, is, uh, dat is volgende week. Dan de week na, daarna mag ik dan mijn liedjes doen. Dat mag ook een keer. En de week daarna is het de beurt aan de BNN University-leden... die dit programma het afgelopen jaar hebben gemaakt. Want die gaan er dan mee stoppen. En dan uh, komt er een hele nieuwe redactie het jaar daarna. Dus is zeg maar, uh, het is een bijzondere uh, Crack the Playlist maand. Mocht je nu al verzoekplaatjes hebben, dan uh, denk er vast even over na. En dan bel even na vijf uur, dan, uh, dan weten we dat alvast. Dus uh, 0800-121, dat is het telefoonnummer. En uh, denk ook even na, nu, uh, over jou, jouw hoogtepunten van 2011. Ja, wat zou het kunnen zijn? Het is er het is, er, het is, er het is ontzettend veel gebeurd dit jaar. Het is een beetje op Wikipedia te kijken. Je hebt bijvoorbeeld ook nog Radko Mladic. Die is ook gearresteerd in Den Haag. Of nou, niet de duizend, niet gearresteerd. Dat zou een beetje gek zijn geweest. Maar daar is hij wel naartoe gebracht. Uh, je had dat Space Shuttle-programma wat, uh, wat, uh, wat af is gelopen. Uh, je had nee, al zelf heeft zich geplaatst hè, voor het EK voetbal. is ook nog geweest. Je hebt, een aantal, uh, je hebt een aantal presidentsverkiezingen gehad. Maar je hebt ook Harry Potter, de intocht heb je... Of de Harry Potter, de, de, de première heb je gehad, gehad. Het is echt, echt, echt zo'n jaar... Ik heb nu al een beetje, ja, een beetje medelijden eigenlijk met Sasja de Boer. Want Sasja de Boer is natuurlijk degene die straks uh, het hele jaaroverzicht moet gaan maken. Nou, dat is nogal wat om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik heb nu al een beetje, een beetje medelijden met uh, wat zijn jouw hoogtepunten van het jaar? Maar ook persoonlijk. Hè? Ik, bedoel, ik ben bijvoorbeeld getrouwd, maar misschien heb jij wel ook de liefde van je leven ontmoet. Of uh, weet ik veel, uh, heb je een nieuwe fiets gekocht. Dat kan natuurlijk ook 0800-1121. Uh, een van mijn hoogtepunten dit jaar was dat ik naar Eindhoven ben geweest. Dat was uh, gisteren, toevallig. Um, uh, met mijn broer en mijn vader. En was ik, eigenlijk kwam ik erachter voor het aller, aller, allereerst in Eindhoven. Uh, nooit eerder geweest. Gek, hè? Nog nooit uh, even een bezoekje gebracht een keer. En eigenlijk vond ik het best een leuke stad. Zal ik eens maar zeggen? Eindhoven, dat is de mooiste stad van de wereld. Dat meen ik. Ja. Ik zeg altijd, als je Eindhoven niet kan waarderen, dan kun je het leven niet waarderen. Mensen denken vaak de Eindhoven, dat Eindhoven een stom boerengat gat is. En dat wij daar jaren achter lopen. Daar klopt dus helemaal niks van. Integendeel. Ik hoorde dat, dat ABBA nou heel, hier heel populair is. Kennen wij in Eindhoven zeker vijf, zes jaar. Eindhoven, dat is... Dat is voor mij een beetje, een beetje het Frankrijk van Parijs, zo. Ja, puntje van de zalm. Mensen, ja, ah, de mensen, mensen zijn er gemoedelijk in Eindhoven. Dat vind ik belangrijk, hè. gemoedelijk. Gewoon oh, gemoedelijk, gemoedelijk. En, en tuurlijk, gaat het straatum stratum zend. moeten oppassen, hè, want ja, de kans is gewoon heel groot dat je op wordt geslagen. Dat is zo. Maar als dat gebeurt, dan gebeurt dat gemoedelijk, hè. Dat is, ja, dat is heel vet. En carnaval, hè. Carnaval in Eindhoven, maar dat is het mooiste wat er is. Gewoon een, een raar petje op, een maskertje voor en een, een paar dagen helemaal jezelf zijn. Nee, dat is schitterend. Alleen, alleen het zielige is, dat proberen ze hier in Amsterdam dan ook hè, carnaval te vieren. Kopen allemaal uh, mooie pakken, dure praalwagens. Nou, maar zo werkt dat niet. Carnaval zit niet in de portemonnee. Carnaval zit hier. Dat zit van binnen. Wij kunnen niet kopen. Carnaval, er zit ons eindhoven in het bloed, en die, die Amsterdammers hebben daar wel hele andere dingen zitten. <lacht> Amsterdammers. jongen, jonge, jonge. er is hier in Amsterdam helemaal niks wat wij in Eindhoven niet hebben. Wij hebben in Eindhoven ook een anne frankhuis Wij lopen er alleen niet zo meer te kopen. Dat is <lacht> Amsterdam. En Eind eindhoven, dat is het mooiste wat er is man, echt. Om de provincie Brabant geef ik helemaal niks. Eigenlijk, ik bedoel uh, Helmond. Nou, er komt nog een goede hond vandaan. En ja, Den Bosch, Bos, hoor. De domeinen, dat zijn in in bos. Ik, ik zeg altijd maar zo: het enige goede wat er uit Den Bosch komt, is de trein naar Eindhoven. Ja. Ik vond het best een leuk leuke stad, het Eindhoven. Ik heb me wel vermaakt, ik heb allemaal leuke dingen gekocht. Ik heb zelfs een pet gekocht. Ja, oh, nooit eerder gehad een pet om je hoofd warm te houden en zo. Uh, Jasper, goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. Hoe is het met jou? Nou ja, hoogtepuntjes sleep je het over, hè? Jazeker, ja, dat klopt. 2011. Ja. De toren in Dubai. Ja. De, uh, Richard Branson die met zijn, uh, met zijn uh, luchtvaartmaatschappij in de ruimte gaat. Ja. Dan uh, hebben we nog het broeikas-effect, wat ook op zo'n hoogtepunt is. Ah, oké. Okay. Nou, laten we even doornemen. Top drie heb je ervan gemaakt. Oké, okay, goed. Ook ja. Ja. Even kijken. Dan laat... gaan we even, even, ja, gaan het gaan we even, uit, even, uit, even ja. uitpluizen, allemaal. Even Precies. kijken. De toren in Dubai, wat was daarmee wat was aan de hand dan? Nou, die was volgens mij begin dit, uh, dit jaar nog uh, uh, onthuld. Moet je zeggen, onthuld? Ja, onthuld. Ah, oh, ja. Die... En die is 800, bijna 900 meter hoog. Ja. En dat is het hoogste punt wat we ooit uh, ja, in onze beschaving hebben gemaakt, uh, as far as I know, hè. Dan. Ik zie hier dat hij in 2010 wordt geopend. <laughs> <laughs> eh, nee, hè? Ja, ja zie je. Nee, ja, dat heb je verkeerd ge... Wat op de wiki lief? Dat is niet goed, hè? Burj Khalifa, uh, wolkenkrabber en ter wereld. Die, ja. die bedoel je, ja, in Dubai, ja, ja, ja. ja. Groots Vuurwerk geopend op 4 januari 2010. Twee, ma, wat, oh, Maar... maar dat is dus... Dat, dat was dit jaar nog. Nee, dat was vorig jaar. Ja, maar dat maak jij er weer van. Omdat je denkt, nou, houdt spannend. <laughs> Maar dat is wel een hoogtepunt. Dat vind ik ook ik bedoel... is zeker een hoogtepunt. Dat is letterlijk een hoogtepunt eigenlijk ook natuurlijk. Nou, nou goed. Dan ik, we over die... ik, ik zet hem nog gewoon tussen. Dan kan onze ons schelen, joh. maakt het uit. Ik bedoel, Precies. Dan hebben we het over onze, onze uitvinder met mooi gebit uh, uit, uh, uit Engeland. Huh? Richard Branson. Ja, oh ja, Richard Branson. Ja. <laughs> dat, is, uh, dat is die man die uh, Virgin heeft opgericht, hè? Die vliegtuigmaatschappij onder andere. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar die, die, die, daar kan je dus nu mee vliegen. Mm -hmm. En dan kan je dus, dan ben je, wat, wat zal het wezen? klopt. de tien minuten ben je gewisloos. Uh, oh ja. En dan betaal je 250.000 dollar voor. Dacht ik dus zoiets. Mm -hmm. Ik kon ook euro's zijn hoor, maar... Uh, en dan kun je dus met hem, kun je dus, uh, Nou, niet met hem. Nou, nee. hij gaat zelf niet mee, nee. nee dat is... Uh, nee, nee, nou, hij gaat, hij gaat binnenkort, zegt hij dat hij, uh, ja, hij zei, hij zei dat hij het risico wel wil, wil nemen. Oké. Okay. Om Wat... met zijn familie de eerste vlucht uh, te doen. Ja, ja. Dat is wel een, lijkt mij een geruststellend idee dat uh, Richard Branson het risico wel wil lopen om met zijn eigen maatschappij de ruimte in te gaan. Ja, stel je voor dat, dat Bill Gates uh, met de Windows uh, zijn eerste... <laughs> Dat Bill Gates zegt, nou, ik wil het risico best nemen om uh, MSN met te installeren. een nucleaire onderzeeër uh, met uh, Windows 8.0. Uh, wat is het? Uh, wat hebben we nu? Ja, dat hij met een met nucleaire onderzeeër met Windows 7 erop uh, gaat varen. Uh, dat risico wil hij best lopen. <laughs> ik zou het zelf niet doen, maar... <laughs> maar dat waren de leuke onderwerpen. Ja, ja, ja. Dat, uh, zou jij de ja. ruimte in willen gaan, denk je, als jij het geld had? Ja, ik word wel een beetje misselijk als een lift snel omhoog gaat. <laughs> Dan zou ik het niet doen als ik jou was. Maar ik vind vliegen wel leuk, dus ik kan me wel voorstellen... Maar ja, het, het, het is een soort kotsbak hè, waar je in gaat eigenlijk, want je weet niet... Uh... Of je de, degene die achter je zit in het ruimteschip, of die niet... Nee, ja, dat is het risico. Ik bedoel, je kan jezelf uh, net zo goed voorbereiden en een rijspilletje nemen. Maar ja, als die erachter... Ja, want Wubo Ockels zei van de eerste twee dagen voel je je enorm ziek als je in de ruimte bent. Nou, lekker dan. Dus kan je nagaan de eerste, de eerste tien minuten dat je er de... bent. Verschrikkelijk. Oh, oh. ja, maar goed. Ja, ja. Dat is waar. Ja, je bent normaal helemaal van het padje af. En hey, maar waarom hebben jullie trouwens in het begin van uur... steeds euh, tien minuten euh, babbel over Bluff? Euh, wat, waar ik <laughs> ook de, de, de nek kriebels van krijg. Ja, dat is zo gekomen. Op een gegeven moment... Er is namelijk een... een, een, er, is een er is een veto. Uh, kijk, dit programma ja. wordt gemaakt door BNN e University. Dat zijn allemaal talenten en zo. En uh, ja. die mogen doen wat ze willen ook zo. En als zij, ja, ja. Als zij zeggen, ik wil leecher uitzoeken, dan doen ze dat. Nou, prima. Ik vind het allemaal best. Behalve dat er... Uh, ik heb een veto op uh, Bluff... Op ja. Kane en op Coldplay. Mm. Dus, dus drie, die drie bands, die, dat mag gewoon niet gedraaid worden. Uh, mag niet? Nee, niet. Nee, nee, dat nee mag... want ik, ik versta er ook helemaal niks van wat ze nee. zingen. Nee, en, en, en als je het verstaat, je begrijpt er echt helemaal niks van. Ik hoor vaak van... gaan de zee gaan we dansen... Dansen aan de zee. Ja. En dan denk ik, ja, ja. Uh, waar gaan we naartoe? Ja, uh? ja nou en, ga lekker dansen. <laughs> ja, ja, precies, waar ja. heb je het over? Ja, het is echt, maar als je, als je die tekst ook gaat lezen. Ja, ik krijg er echt nee. ik krijg heel veel, ik krijg, elke week krijg ik een mailtjes ook van mensen die dan weer boos zijn. Want die vinden bluffing. Ik bedoel, bluff is natuurlijk heel. Lovable en zo, dat snap Bobby ik ook wel. Ja, en uh, grote fanbase, maar uh, ik moet er niks van weten. Dus uh, hey. ja, dan komt dat dan telkens even zo. Maar een uh, leuk bruggetje van de zee gaan we dansen, het bloeikas effect. Ja, ja. Is, dat, uh, is dat dit jaar meer geworden, denk jij? Nou ja, we, we, we kunnen gewoon lekker doorvaren uh, op de Noordpool, toch? Yeah. Ja, ja, dat is waar. Oh, ja, dat is waar inderdaad. En alle ijsberen uh, die, die kruipen Canada binnen. Dus ik denk ook, we willen, willen een beetje eten of iets. Ja, ja. ja dat wordt wel gevaarlijk daar. Uh... En uh, ja, ja, het is geen vrolijk onderwerp. Weet je, zo, zo, zo rond deze tijd moet je ermee uitkijken. Je moet het zo een beetje ophemelen. Dat, het gewoon, dat we een tropisch paradijs krijgen. Hier. Dat het eigenlijk wel oké okay is. Ja, met, met moezelregen af en toe. Ja. ja daar ja. moeten we aan gaan wennen. Ja, dat je het gewoon, gewoon altijd lekker weer is. Behalve uh, vier keer in de week zo'n enorme plansbui. Waardoor weer je, je hele huis onder water staat. Ja, precies. Ja, en dat... Maar, ja. We, we, we, heb jij een hoogtepunt? Want je gaat het straks weer iemand anders laten. Maar heb jij een hoogtepunt? Uh, even kijken hoor. Ja, daar, daar had ik natuurlijk even over na moeten denken. Nee, <laughs> hey, hey, man. Dat, dat wist je toch <laughs> van tevoren. Ja, dat stom ook eigenlijk. Had ik even. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ik ben dus getrouwd dit jaar, dus dat was wel een hoogtepuntje. Um, maar goed, dat is uh, natuurlijk persoonlijk. En... Ja, maar dat, maar dat, dat zei, dat, dat zei Suria ook net. Dat, maar dat was ook persoonlijk. Van, ja, ik heb dit jaar heb ik een. Uh... Leuke, leuke relatie en hij is echt en, en dit en dat. Maar ja. je, je, Kijk om je heen, jongens. Ja, ja dat, is, dat is waar. Je moet wel een beetje. De, weet je wat ik wel, wat, wat, wat, wat ik wel uh, opmerkelijk vond? Opmerkelijk nieuws? Was dat huh? die, uh, die, uh, uh, die mast, die radiozendmast naar beneden kwam. Ja, dat, dat was kikken. Hè? Ja, dat, nou dat was stiekem wat hartstikke ja En het, uh, het stomme was dat ze dat. Uh, nou, iedereen in, in de stress natuurlijk, hè. Want, uh, de, maar ik kan me nog steeds niet voorstellen. Uh, hoe het mogelijk is dat er dus twee zendmasten tegelijkertijd in brand vliegen. Loop ik en de meer? wat was het? Ja, yes, Smilde en, uh, en uh, of is Smilde loop Ik Ik weet het eigenlijk niet en, meer. En het Upees afbrak, misschien stond iemand op afstand van jongens, laat hem afbreken, laat hem afbreken. Ja, maar dat is toch, dat is, vind je dat niet gek dat er twee tegelijk in de fik vliegen? Mm, ja, misschien de, dezelfde BIOS-update. Bios <laughs> ja, misschien wel. Windows 7. Dat, uh, dat iemand zei, en nou, ik durf het wel aan ja, om deze update te doen. En dan een klik <laughs> nee, maar ik, maar, nee, maar het was gek, hoor. Radio 1 was weg op een... Ja, en ja, alles was weg. En alles... die mast, wat? De mast afgebroken. Weet je, dat is een insidertje. Heb je dat filmpje gezien toen hij afbrak? Ja. Toen, zei, toen ho hoorde je iemand vloeken van... Fuck, fuck, fuck, fuck. Ja? Weet je wat, wat het was? Het was een fotografische kaartje net aan het wisselen was. En je geluid, weet je, dat... Ja, ja, ja, ja. Is... Een inside infootje, Ja, namen... Ik euh, <laughs> bedoel, euh, iemand met een rokerig stemmetje in een garage, zeg maar. Ah, oh, wat goed zeg. Maar die, da ja, dat is natuurlijk uh, dat is waarschijnlijk zijn dieptepunt. Want ja, die had zijn mooiste foto ooit kunnen maken. Ja, dan is het ja, ding afbreken? Ik, kom, ik moet het kaartje maar erin. <laughs> goed verhaal zeg. Jas, ik heb het toch een beetje vrolijk afgerond. Zeker, hè, ja, ja, absoluut. Ja. Als, als dit het broeikaseffect is, dan denk ik lekker, lekker opstoken die kachel. Komt helemaal goed. Ja, gewoon lol hebben, jongens. Zolang het nog kan. Precies. Hey Jasper, dank je wel hè. Hey, een prettige avond. Da dank je wel, tot later. Hè. Doei. Hoi. Uh, wat zijn jouw hoogtepunten van het jaar? Uh, laat het even weten via 0800 112108001121. Yes. Yes. Ik weet zeker dat Sarah uh, ze in de auto zit, dus een soort van excuusje dan maar. omdat ze zo'n groot fan is en omdat er geen veto op Beyoncé zit. Ik ben er klaar voor.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 Fiancé en uh, Chrissy in Love. Um, we hebben het over hoogtepunten van, uh, van dit jaar. Uh, wat is jouw hoogtepunt? Laat het even weten via 0801121. 0801121. Zit ik nog even een lijstje door te nemen met, uh, met hoogtepunten, maar ook met dieptepunten en uh, gewoon dingen die er zijn gebeurd? Wat vind jij het belangrijkste nieuws van het jaar? Dat zou ik meer de vragen, natuurlijk. Hè. Je had uh, Pukkelpop, weet je dat nog? Dat, uh, dat er een uh, uh, dat muziekfestival, en daar ging toen een storm overheen. Nou, dat was krankzinnig. En toen uh, storten er allemaal tenten in. Waardoor er vijf mensen om het leven kwamen en 140 gewonden zijn gevallen. En uh, uh, ik weet niet of dat nu is afgelast, dat Pukkelpop. Dat heb ik eigenlijk niet iemand meegekregen meer. Of uh, ja, het is natuurlijk uiteindelijk wel afgelast, maar of het ook echt helemaal is afgelast. Dus dat het nooit meer, uh, nooit meer georganiseerd gaat worden, dat weet ik niet. Maar dat was in augustus. En je had ook... Uh, dat was in oktober. Eind oktober uh, hadden we ineens 7 miljard mensen op de aarde. Weet je dat nog? Maar ineens met 7 miljard hebben ze... De, de VN heeft een, een datum geprikt. Zo van, nou, nou een keertje tijd omdat um, we, om, we met z'n 7 miljard zijn. Dus dat, uh, dat was in uh, eind oktober. Even kijken of er nog meer op Wikipedia staat. Ajax ah, is natuurlijk kampioen geworden in, uh, in, in mei van dit jaar. En ook in mei had je uh, die IMF-topman, die Strauss-Kaan... Die werd gearresteerd, want die werd ervan van verdacht dat hij een hotelmedewerkster had uh, aangerand. En hij heeft toen ook zijn topfunctie bij IMF heeft hij neergelegd. En later is dat allemaal nog uh, is het allemaal doorgegaan natuurlijk. Het ging allemaal in een soort rechtszaak en weet ik veel wat en zo. En uh, toen is hij, uh, is hij uiteindelijk toch weer vrijgelaten. Gekke dingen, even kijken wat nog meer. Je had natuurlijk inderdaad heel veel huwelijken van de William en Kate... In uh, Engeland was dat. Uh, je had uh, het einde van de Space Shuttle. Oh, en, oh, dat was ook nog wat, ja. Je had uh, Bram van de Vlucht. Die uh, kwam in mei ineens met een nieuwtje. Dat hij uh, geen, uh, geen uh, raadsman van Sinterklaas meer wilde zijn. Huh? Wink, wink. Uh, want dat zou dan Stefan de Wallen worden. Hij, hij stopte met zijn raadsmanschap van Sinterklaas. En Stefan de Wallen, die uh, moest het gaan worden... En uh, uh, nu was er, zat ik gisteren tv te kijken. en ineens uh, was, uh, was Bram van der Vlucht weer raadsman van Sinterklaas. bij Paul de Leeuw. En dat schijnt er nog een heel reddeltje te zijn geweest. Een heel verhaal erbij. dat, uh, de, dat door, uh, de Vara en Paul de Leeuw. die mag natuurlijk zelf kiezen. wie zij willen als uh, raadsman van Sinterklaas. Maar uiteindelijk. Uh, um, is het wel de bedoeling dat Stefan de Wallen. de officiële publieke omroep raadsman van Sinterklaas wordt. Maar dit jaar nog niet. Dus een soort. Overgangsperiode. Nou, dat soort nieuwtjes allemaal. Ik ben benieuwd wat, jij, uh, wat, jij, uh, wat jouw belangrijkste nieuws van dit jaar is. Laat het even weten via 0801121. Dit is een heel mooi liedje. Het is nieuw en het is van Tim Akkerman, die zat vroeger in de band Direct. Non-zero heet het. Jouw nieuws van dit jaar? bel je door 0801121.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 Propaganda twisting everything round the band And all the pages turn white and black When it's been read, there's no turning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 Turn yeah. mooie nieuwe plaats van Tim Akkerman, Non-Zero. En uh, die Tim Akkerman die zat vroeger nog in de band Direct. Um, en nu is dat een, een ander jongen met lange haren geworden. Maar hij wilde eruit, want hij wilde meer een beetje, ja, beetje singer-songwriter liedjes gaan maken en zo. En uh, een tijd geleden, toen zat hij nog in Direct. Dat was uh, in, ik denk in, in 2009 of zo, 2008 zoiets. Toen, uh, toen zat ik bij, uh, bij de zender 3FM. Hier om de hoek. En toen moest ik voor het Pinkpop Festival... of voor het Lowlands Festival... moest, je, moest ik een soort van ja, liedjes, uh, liedjes in stukjes knippen. En live opnames moest ik dingen opnemen en zo. Nou, dat soort klusjes. Echt zo'n echt zo administratieve klus moest ik doen. En ik zat daar alleen bij daar, daar op, de, op, de, op de werkvloer. En toen belde er iemand op van... Uh, van 3FM, de muzieksamensteller was dat. En die zei, joh, uh, mijn, uh, mijn zwager komt, uh, komt even langs... want uh, liggen in mijn laadje liggen twee kaartjes. ligt een envelop met uh, concertkaartjes. En uh, uh, kun je die even aan hem geven? Die komt hij even ophalen. Nou, dus, uh, dus, hij, uh, uh, dus hij, ik zei, oké, okay, dat is goed, dat, dat wil ik wel aan hem geven. Nou, dus die jongen die belt aan en ik doe, uh, loop naar beneden toe en doe open. En toen bleek dat uh, Tim van Direct te zijn... En uh, uh, dus, uh, nou, dan is, dat is toch gek, hè? Dan, uh, ik heb niks, met, niks echt met bekende Nederlanders, maar als ineens zo op zo'n zo winderig industrieterrein... ook al is het in de zomer, ineens Tim van Direct voor je neus staat, nou, dat is toch een beetje raar. Uh, dus ik was een beetje flabbergasted. En toen vroeg ik aan hem: van nou, wat, wat, wat zit er dan in die, uh, die envelop? Wat, wat, uh, wat voor concertkaartjes zijn het dan? En toen zei hij: ja, dan mag je nooit verder vertellen. En sindsdien vertel ik het echt aan iedereen die het maar wil horen. Uh, maar dat zijn dus kaartjes uh, voor Celine Jong. <laughs> maar het was wel voor mijn vriendin hoor, zei hij nog. Toen dacht ik, ja ja, geloof ik helemaal niks van. Want uh, ja, voor wie is het andere kaartje dan? Hè? Als je twee kaartjes hebt. Dus, uh, en sindsdien uh, is, is Tim Akkerman ook wel een beetje in mijn uh, inwaarde gestegen. Bij mij. Want ik vind het een grappig. Ik bedoel, uh, als je dat leuk vindt, moet je dat vooral doen hè. Je hoort het niet meer terug in zijn muziek. Non-Zero hoorde je van Tim Akkerman dus. Uh, we zijn op zoek naar bijzondere gebeurtenissen die dit jaar zijn gebeurd. Uh, in 2011, 0801, 121 En ik zat me ineens te bedenken van, potverdorie, we hadden ook nog bijna een kernramp gehad. Dat is, dan vergeet je bijna een kernramp. Weet je nog, Fukushima? Dat is ook, de, ook gebeurd dit jaar. Nou, niet normaal. Rick, goedemorgen. Goedemorgen, Rick. Uh, jouw hoogtepunt uh, van dit jaar graag. Belangrijkste uh... nieuws. Ja, voor mij dan. Voor mij persoonlijk was dat uh, de vakantie. Mijn vakantie. Wat voor vakantie? Ik ben uh, op vakantie geweest met, uh, met vrienden naar een uh, festival ja. in Hongarije. Ja. Uh, Siget heet het. En dat is eigenlijk te vergelijken met uh, Lowland in Nederland. Alleen dan, ja, ik denk drie keer zo groot. Oké. Okay. En, en uh, is dat dat festival waar je zomaar je tentje voor het podium mag zetten en dat niemand dat gek vindt? Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja, dat is echt, uh, je komt er eigenlijk binnen met een, uh, met een klein uh, autootje en dat parkeer je daar en dan vanaf dat moment loop je een eiland op, want het is op een eiland. Mm -hmm. En daar geldt eigenlijk maar één regel en dat is uh, het alles mag, zolang je maar niet iemand omlegt. Dus uh, <lacht> je kunt uh, in principe overal je tentje neerzetten. Ja. Hebben jullie dat ook gedaan? Um, nou, nah, nee. Je <lacht> <lacht> stond op de camping. Nee, ik, uh, ik ben niet zo heel erg van de campers en de, en de dixies en dergelijke, en vooral niet in uh, Hongarije, vooral niet op dat festival. Ja. Want, uh, ja, je ruikt ook, je, dat is wel het mindere van siget uh, van dat festival, je ruikt echt van kilometers afstand ruik je al het festival. Nou oh, ja, ja, ja, ja, als We als dus de, de, de hadden voor wat meer luxe gekozen, dus we hadden echt, uh, ja het was toch in Hongarije, dus heel spotgoedkoop hadden we een appartementje echt in het centrum. Oh, nou lekker. Ja, dus ja. Het, ik, ja, ik ging er eigenlijk een beetje naartoe met het gevoel van, ja, wordt dit wel leuk? Mm -hmm. Maar het is, echt, uh, het is echt het mooiste, het hoogtepunt uh, voor mij van afgelopen jaar. En waarom was het dan zo'n hoogtepunt? Wat maakte het dan zo, uh, zo leuk? ja nou, ik had uh, eigenlijk, uh, ik heb heel erg druk werk, wat ik doe. En het moest het hele jaar door. En uh, toen had ik eindelijk uh, vakantie voor twee weken. En toen had ik eigenlijk me voorgenomen van, ja, ik wil toch een beetje rust... Want ik ben altijd al heel erg druk met allemaal dingen doen, dus ik vind het wel lekker als ik twee weken eigenlijk bij wijze van spreken in mijn bed uh, kan blijven liggen. Ja. Yeah. En toen kwamen, mijn vrienden, kwamen met vrienden uh, bij mij aan van ja, we moeten een roadtrip weer gaan doen, want we hadden het al eens eerder gedaan. Mm -hmm. Maar dan dit keer naar het oosten en dan gaan we naar het festival en dan nemen we een paar, uh, een paar andere mensen mee en nog uh, dames en zo, dus hè? Ja. Yeah. Extra gezellig. Tuurlijk. Tuur, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> dus eh... Uh, ja, het, het zodoende dat ik, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, maar ze hadden me toch overgehaald en toen ik daar uiteindelijk was, voelde me en het me heel erg mee, wat ik ervan verwacht had, dus ik dacht van ah, we moeten door de modder en zo en er kwam alleen maar allemaal kutmuziek. Ja. Het uh, was echt, het was een goede line-up, het was echt, uh, ja, ik ben ook, uh, ik wil ook vaak naar festivals nu. Ah oké, okay. je bent helemaal om eigenlijk. Ja, ik ben helemaal om eigenlijk, ja. ja. maar dan uh, moet je volgende keer ook een keer op een tentje, in een tentje gaan uh, staan natuurlijk. Nou, nah, nee. <laughs> dat hoeft niet per se. <laughs> nee, ik niet, uh, nee, ik heb het ik heb het nu ging. Ja. Dat was eigenlijk perfect. Dat dus nee, was allemaal super goedkoop. Dus ja, super goed. je, je hebt ook modderpaden en luxepaden. Dus, uh, ja, precies. Jij zit dan lekker in de luxe. Schil me te wezen, Luc. Zo is dat. En had je, had je ook nog een, een, een nieuws nieuwsmoment van het jaar? Uh, ja, ja, je hebt het net al behandeld eigenlijk, maar... Dat is toch uh, dat Sinterklaas, uh, <lacht> dat het ineens geslucht werd van persoon. Ja. Ik bedoel, ik weet dat we die kernramp met z'n allen nauwelijks <lacht> overleefd <lacht> ja. hebben. En ik weet nog dat er een aardbeving is geweest in Nederland ook nog. Oh ja, inderdaad ja. Dat dus, uh, heb je misschien nog over het hoofd. Maar echt die Sinterklaas. Ja, dat was heb, wat hè. Ja, want het werd uh, volgens mij een paar dagen van tevoren aangekondigd van, we krijgen binnenkort weer een nieuw Sinterklaasgenaal. Ja, en toen begon dat een rommel ook in Nederland, zo van ja, wat zou het dan en, zijn? Uh, ik heb denk ik, eerst de eerste drie kwartier dat ik het wist, heb ik alle nieuwsites heb ik afgespeurd. Ja. Yeah. Omdat ik uh, wilde weten wat er nou precies aan de hand was. Ik denk, misschien, uh, misschien is het even te maken met moderne technologieën, van hoe lang kunnen we het kinderen nog voor de gek houden, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ik denk, misschien uh, houden we gewoon met Sinterklaas op. Ja, en toen was het uiteindelijk uh, was het dat, dat hij uh, zou stoppen als raadsman. Wat, ja. wat, wat waarschijnlijk ook, hij, ook jouw generatie uh, ja, raadsman. Ja, hij is mijn Sinterklaas. Ja, ja, ja, ja zo kun je ja, Het voelt echt een beetje alsof, uh, alsof je eigenlijk heel lang een, een vaste oppas hebt. En die stoppen er <lacht> een keer mee of zo. Ik denk, ja, daar moet je het een beetje mee vergelijken of zo. <lacht> ja, eentje die je paai hebt gehad en dat ze dan toch mee ophoudt. Je hebt de hele tijd op die basisschool gezeten en ineens moet je doorstromen naar de brugklas. Ja. Ja. <laughs> nou is de droom echt kapot, <laughs> jongen. <laughs> Ik snap dat het een hevig moment voor je was. Oh, oh. Ja, ja. Nou, uh, mooie moment, Rick. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En tot later weer. Tot later. Doei. Bye. 0800-1-121, uh, 0800 Ik 0800 ben benieuwd naar jouw hoogtepunten en uh, meest memorabele momenten van dit jaar. Dus laten het ze nog even weten. We hebben nog 10 minuutjes, dat kan allemaal even. 0800-1-121, 0800 121 0800 Dit is REM. Oh, life is bigger. It's bigger. Distance in your eyes. Oh no. Just a dream die die zat in een bandje ooit en die speelde dit liedje en dan was er was een gitarist in het bandje en die moest dan ook dit stukje spelen. Nou, nah, echt, dat was een te hier. Grappig, dat ging echt alle kanten op. <laughs> en ook een beetje sneu was het eigenlijk, maar het was wel... Vals. Uh, <laughs> Thea, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Uh, goed. Ja? Ja, ik was even wakker en uh, ik zette de radio even aan en ik hoorde, dit, uh, uh, ik hoorde dat je kunt uh, vertellen over je meest memorabele moment van het afgelopen jaar. Klopt. En uh, het meest mem memorabele moment van het jaar is dat ik eigenlijk aan doodgaan was uh -huh. en dat toch weer ben. Wauw, wow. dat, dat klinkt als een heftig verhaal tegen Dat is een heel heftig verhaal geweest. Ik heb de ESBL-bacterie opgelopen en daar is in Nederland uh, ja, eigenlijk vrij weinig... ...bekendheid over, ook yeah. bij uh, huisartsen vond ik en bij de huisartsenpost. Ik had me al uh, een week of nee, nee, zeker al een maand gemeld met, met, uh, met klachten van, van, van 40 koorts, uh, 38 koorts... in uh, je puik en van alles en nog wat en mm -hmm. heel erg hoesten Nou, dat werd alsmaar niet begrepen. Je werd naar huis gestuurd als er iemand die een beetje uh, je de boel blazert... Yeah. En uh, toen was ik op een gegeven moment zo verschrikkelijk ziek. En de huisarts kwam ook nog naar me toe en die zegt van u voelt zich wel heel erg ziek hè. Ik zeg ja, ik voel me heel erg ziek. Ik heb het idee dat ik dood ga. Nou dat werd weer niet geaccepteerd totdat ik mezelf maar naar de spoedeisende hulp had gedirigeerd. En uh, nou dat werd ik direct opgenomen. En dat bleek na twee dagen uh, kweken van... van, van, van uh... Ja, van uh, onderzoek van urine en zo bleek dat de ESBL-bacterie te zijn. En wat is, wat is de ESBL-bacterie? Nou, het is eigenlijk hetzelfde als de, de EHEC-bacterie, een broertje of een zusje daarvan. Je hebt ook in Nederland de klepsiëlle bacterie, ziekenhuisbacteriën heb je. Mm -hmm. Maar de ESBL-bacterie die komt uit voeding. Oké. Okay. Ik vind dat er zo ontzettend weinig bekendheid over is. En ik meen zelf dat ik het opgelopen heb van... Uh, Kip wat ik niet goed heb doorgebakken. Oh ja. En uh, als je dat dus niet doet, en dat is een waarschuwing voor eigenlijk voor het hele publiek in Nederland. Uh, ja, dan kan het ernstige gevolgen hebben. En dat is bij mij gebeurd. Maar ik dacht dat je daar gewoon, dat je daar dan salmonella uh, van kon krijgen. Nee, nee, dat is heel wat anders. Ja, dat is, dit is echt wel dit is wel heel wat heftiger ook. Uh, dit, zijn, uh, dit zijn voedingsresistente bacteriën. En uh, er was ook maar één. Uh, antibiotica op, dat, dat matchde. Dat, dat doen dan bacteriologen. Die, die onderzoeken dat, die kweken dat. En die kijken uh, ja, welke bacteriën je hebt opgelopen en welke antibiotica daar oppast. En als je de er... Als er maar één oppast, dan heb je geluk. Mm -hmm. Past die er niet op, dan ga je dood. Je gaat er ervan dood. En het, is, het, het komt dus door, door die antibiotica die, um, die kippen krijgen eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar, ja, voedingsresistente bacteriën noemen ze inderdaad. Ja. Uh, daar zit een bacterie in. Het schijnt in alle kip te zitten. En dit is van de biologische kip gekomen. Oké, okay. okay. oh, want ja, ik koop altijd biologisch vlees, maar dat, uh, dat, ja, dat zegt dus ik niks. Hoop. Ik was uh, zeer zorgvuldig met al dat soort uh, zaken, ook biologische voeding. Maar het, het, het zat ook in, in, in Pastinaak. Daar, uh, daar zat het ook in. Mm. En uh, ja, nog wat andere zaken. Het zit veel in vlees. Dus ik denk, ik... Uh, Kip eet ik dan maar niet meer. Nee, nooit, nee, nooit meer kip. ook, want daar heb je geen zin nee. meer in natuurlijk. Maar ah, hoe, ja. hoe is dat afgelopen? Want dan, dan lig je ineens met, in een ziekenhuis met een vrij... Uh, ik vrij, neem aan voor jou ook onbekende bacterie... dat je waarschijnlijk nog nooit van hoort. Ja. En, en, en je hebt het gevoel dat je aan het doodgaan bent. Nou, dat, dat, ja, je, hebt echt, je, je weet dat je doodgaat. Want als je er niks aan doet, dan, dan, ga je, dan overlijd je eraan. Dan ga je dood. En in Nederland gaan er dus ook per jaar. Ik weet niet hoeveel mensen aan dood. En ik zou daar zo graag wat meer bekendheid aan willen geven. De mensen weten het niet. En bij de nee. huisarts ook. Je wordt naar huis gestuurd. Hm. En, en hoe is het bij jou goed gekomen dan? Uh, nou, ik werd uh, opgenomen en uh, ja, direct aan de infuze. Je was ook uitgedroogd, want uh, je kunt niks meer eten, alles komt eruit. Mm -hmm. En uh, dan hebben ze me gelijk een antibiotica gegeven, wat dus niet, uh, wat dus weer de verkeerde antibiotica was. Want ja, je hebt een infectie en, uh, en, en dat matchte niet. Nee. En dan hebben ze twee dagen gekweekt. Je lag dus ook nog op zaal met andere mensen. ja. En uh, ja, toen zei die internist, weet u dat u heel ernstig ziek bent na twee dagen? Ik zeg, ja, dat dacht ik al. Nou, en daarna werd, je op, werd ik op de isoleer gelegd. Maar dan zie je ook dat in ziekenhuizen de, de voorzorgsmaatregelen... ook niet, nog niet adequaat zijn, want je komt wel binnen met een infectie. Je wordt op een zaaltje gelegd. Dus die andere mensen kunnen ook besmet worden. Oh, je bent dan nog besmettelijk. Ja. Pff, jeetje. Ja, en, en dan lopen al die verpleegkundigen langs je heen. Ik denk, daar zitten toch ook jonge dames? Nou, die kunnen ook besmet worden. Dus ik, ik vind dat er nog heel wat aan uh, mankeert. Ja, want ik, ik lees hier. Ik, ik heb heel even Wikipedia erbij gepakt. De, de, de, de, alles weten. Maar uh, daar staat inderdaad ook dat pas in september 2010 een, een, een sterfgeval werd gedocumenteerd door. Uh... Ja, dat was al een oudere, uh, oudere vrouw, geloof ik, die wel wat meerdere zaken had. Maar. Uh, in, per jaar gaan er in, in, in Europa 25.000 mensen aan dood. Pff, nou, lekker. En, en, maar, maar waarom is het bij jou uiteindelijk goed gegaan? Je had net de, de juiste medicijnen die toch aansloegen uiteindelijk? Ja, ze waren ontzettend blij. En ik heb uh, juist een antibiotica gekregen. Er was maar één antibiotica die matchte. Oké. Okay. Phew. Nou, nou en uh, ja, dat is dan gelukt en dan hang je een dag of acht aan de antibiotica en dan ga je weer naar huis. Maar ja, dat duurt nog wel een tijdje voordat je opgeknapt bent. Ja, dat, dat wel. Maar ik wou zo graag wat meer aandacht voor hebben. Nou, nou. dat is bij deze gelukt uh, in ieder geval. Ik denk dat heel veel mensen denken van, wat is dit joh? We hebben nog nooit van gehoord van zo'n uh, gevaarlijke. Ik, uh, ik, had een, ik had nog nooit van de ESBL bacterie gehoord. Maar ook omdat het gewoon in kip zit, hè? Wat iedereen natuurlijk gewoon eet. Wat zeg je? Dat het ook gewoon in in, in dat je het kunt krijgen door kip, wat iedereen heeft, uh, iedereen eet. Ja. Ja, zeker. En uh, wat, wat zeggen ze ook van uh, voeding die op uh, uh, kippenmest is gekweekt, daar zit het ook in. Ja. En ja, dan kun je wel zeggen, ik heet biologisch... maar weet je veel waar die biologische groente op gekweekt is... dan zeg je wel van, nou, de komt, uh, als de zegen niet van boven komt... dan komt hij wel van beneden. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat is een zeer ernstige zaak. En ik zou willen dat de mensen daar uh, echt wat meer aandacht aan besteden... en dat, dat publiekelijk ook uh, gewone mensen daarop geattenteerd worden van... denk erom pak het vlees goed door. Het staat wel op, uh, op de op de voeding op de kip bij Albert Heijn. Ja. Het staat aan de achterkant. Ja, ja, het staat, er staat niet aan de voorkant. Nee, je moet altijd maar. En iedereen weet het wel, natuurlijk. Alleen je denkt al, je denkt niet dat, dat er zo veel uh, uh, dat, dat het zo erg kan zijn. Ja. Of Wat er met je kan gebeuren. Ik bedoel, je, denkt, je denkt dan wel van: oh ja, je moet het wel, inderdaad wel even goed doorbakken. Maar je moet alles even goed doorbakken en alles goed wassen. Ja, maar je denkt er niet ja. over na van wat er, wat er nou echt kan gebeuren. Nee, nou het begint al bij, bij de plank waar je de waar je kip op snijdt. Als je dan de verkeerde vork weer gebruikt laat. Of je hebt iets doorgebakken en je pakt die vork weer. Of, of, of je pakt die plank. Dat, ja. Dan is dat gebeurd. Ja. ja. Ja. Ja, het kan ook op trapleuningen zitten, het kan van de mensen komen die je een hand hebben geschud. Het kan overal vandaan komen. Ja, ik wil je niet uh, uh, erg angstig maken, maar uh, <laughs> attentie voor dit soort bacteriën is wel uh, heel belangrijk. En ik denk dat het ook een, een ziekte is van de toekomst. Ja, ja. nou dat zou goed kunnen, ja. want er wordt natuurlijk wel heel erg uh, voor gewaarschuwd ook. En uh, ja. voor dat over... Overmatig gebruik van die antibiotica in, uh, bij kippen. Dat is wel iets wat uh, wa waar we nog wel de komende 25 jaar zeker last van gaan krijgen. Natuurlijk. Ja, en uh, ik denk ook dat de epi hoe heet het? Epi uh, Nou, epimediologie, uh, epi ik weet het allemaal niet meer. Dat die uh, uh, mensen zich ernstig zorgen maken over hoe dat verder in de toekomst moet, dat er nog genoeg antibiotica is, of de juiste antibiotica. Om dergelijke bacteriën te bestrijden. Ja. Ik, heb een film, ik, ik heb een film gekeken over. Uh, het was in Amerika. Ja. Over uh, uh, het verspreiden van, um, van, van, van, van infectieziektes eigenlijk. En zo. En de, de was een film die was een beetje gestoeld op het idee. dat uiteindelijk de mensheid ook echt daadwerkelijk overlijdt. of in ieder geval flink uitdunt. door, door, dit, soort, ja, door dit soort dingen. Dus door een, door een, een bacterie die, uh, ja. die zich verspreidt door mensen heen. Ja, dat, uh, dat vermoed ik wel. Maar waarom de mensen ook zo zwak worden, ik heb er geen idee van. Nee. Geen idee, ja. geen idee. Maar het is, het, is, het is een drama. Nou, dat kan me voor. Ik ben blij dat je er nog bent, hè? Ik ben er weer. Ja, je klinkt er opgewekt, dus volgens mij ben je wel redelijk opgeknapt in ieder geval. Ik ben inderdaad redelijk opgeknapt, maar met, met heel veel moeite en heel veel pijn. Maar ja. dat andere mensen het maar niet mogen krijgen... en dat de huisartsen het beter onderkennen, daar gaat het mee om. Ik ga vanavond nassi maken, maar ik ga die kip nog nooit zo goed doorbakken als vanavond, denk ik. Je bent gewaarschuwd. <laughs> ja, dank je wel. Okay, Thea, ja. fijne dag nog, hè. slaap lekker weer zo. Dag. Doeg. Uh, dat was Thea en uh, zometeen, na het nieuws met Juri uh, gaan we uh, crack the Playlist doen. Nou, dat doen we natuurlijk altijd, Crack the Playlist. Alleen het is een bijzondere crack the Playlist, want jij mag jouw liedjes uitzoeken. En dan niet zomaar liedjes, nee, liedjes van 2011 graag. Dus uh, denk er even over na, je hebt uh, een paar minuten de tijd ervoor. Welk liedje vind jij leuk? We beginnen zometeen met het liedje van uh, Marco, die wilde skinny love horen van Birdie. Hè? Die uh, staat nu op nummer 2 in de hitprits. Maar welke wil jij graag horen? Hè? Wat vond jij het allerleukste liedje van 2011? Laat het me weten via 0800-1121, 0800-1121. Jouw leukste liedje van het jaar, 0800-1121.